Lotte Lewin met het NOS-journaal. De brand in een flat in Londen heeft aan zeker zes mensen het leven gekost. De brandweer gaat ervan uit dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Zeker vijftig mensen zijn gewond geraakt. Volgens een brandweercommandant zijn er veel mensen uit het gebouw gered. Hoeveel is niet duidelijk. Hij voegde eraan toe dat de brandweermannen nog niet hoger hebben kunnen komen dan de 20ste verdieping. Het gebouw is onderzocht door deskundigen en het instortingsgevaar is inmiddels geweken. De ouders van Tristan van der Vlis zijn niet aansprakelijk voor de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Van der Vlis schoot ruim zes jaar geleden zes mensen dood in het winkelcentrum en pleegde daarna zelfmoord. Volgens de slachtoffers hadden de ouders actie moeten ondernemen toen hun zoon ontspoorde. De rechtbank deelt die opvatting niet, onder meer omdat Tristan van der Vlis meerderjarig was.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 Uit het Catharina ziekenhuis in Eindhoven is voor ruim 100.000 euro aan medische apparatuur gestolen. Het gaat om twee endoscopen, een gastroscoop en een kinderscoop. Die apparaten worden gebruikt voor kijkonderzoeken in de maag. De apparaten lagen achter gesloten deuren. Het is niet duidelijk hoe de dieven binnen zijn gekomen. Een woordvoerder benadrukt dat er geen patiëntgegevens zijn gestolen. De eerste Nederlandse bloemen- en plantenexport is het eerste kwartaal sterk gestegen. De omzet steeg tot 3 miljard euro. Vooral vorige maand liep het goed, mede vanwege moederdag. De Duitsers hebben toen opvallend veel Nederlandse bloemen gekocht. Het weer dan nog, het blijft droog en zonnig met 20 tot 25 graden. Morgen wordt het nog warmer. Hier en daar kan in de middag wel een onweersbui ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate edition Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar, 3 kilometer file. Vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Firke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker.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 Als een soort moerasgas naar boven wel. <tie> en als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput. Hé. <tie> Hé. Hey. Hey. Ja, meneer. Hé, hey, daar komen we ook niet verder mee. Kijk <tie> hey, meneer. Een musicus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar...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 Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De, de voldoening van het scheppen dat is bij ons uh, het inkomen. En dat is ook uh, fiscaal niet achterhaald, <lacht> Wat denkt u van mijn stem? <lacht> oh. <lacht> Zing u eens A. Uh. Ja, ik hoor dan. <lacht> nou, dat is niets, hè? Maar uh, laat u. Zingt u maar Mag ik Wohin voor u zingen? Bohien uh, ja. van Schubert bedoel ik. Die hand van die mond af, ja. Is her time, baseline, Stop. <lacht> Zonneveld, het speet me, maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh je? Ja? Ik zou u helpen. Is her time, U ziet het te laag.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 Dan bent u naar afloop vooruit gegaan. Ach. En wat u doen moet is les nemen bij mij. <lacht> ik zal u zo laten horen, misschien wel eerder. Hoe dit vindt u dit mooi? Ja. Het u nee. eerlijke mening? Een bijzonder mooi. Nee, dat is helemaal niets. niets. <lacht> We ik u nog eens wat laten horen. Ja, hoe vindt u dit? Enig. Ja, toch gaat u vooruit. <lacht> uh, Men uh, zegt wel dat u relaties hebt met uh, Tebaldi. Hoe zit dat? Het is, is onveilig hoers. U moet die dingen ruim zien. Hoe ruim? <lacht> Wanneer men mij vraagt, mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo, dat u herkent in mijn 76e symfonie, Abendgluwen. Daar heb ik Maria verwerkt. Um,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 U denkt u, dat kan ik ook, hè? Ja. Dat is niet zo. Kijk. <totstuken> Kijk, u dacht dat dat vals was. We hebben de zonneveld. Kan ik me nou zo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 het gelijknamige album uh, London Town was het natuurlijk, ik zei het al, de titelsong want het album is gelijknamig, dus dan duidelijk uh, een album waar nog een liedje op stond, with a Little Luck, en zo en daarvoor een legendarische conference uit 1962 alweer. Heel lang geleden dus. Uh, van Godfried Belmans met Wim Zonneveld. En uh, dat was toen de tijd heel leuk. Dat, uh, dat is nooit, nooit echt opgevoerd. Maar uh, dat is uh, ontstaan eigenlijk uh, op... Uh, ja op, op uh, advies van... nou niet advies, maar gewoon een beetje op uh, initiatief... van, uh, van, van Willem Duis in de tijd. Uh, die was toen de tijd voorzitter van de stichting... collectieve gramofoonplatencampagne. En die brachten dan elk jaar brachten ze een premieplaat uit. Als je dan bijvoorbeeld voor 10 tien, tien gulden toen de tijd aan platen gekocht... dan kreeg je dat ding er gratis bij. En uh, dit was dus de premieplaat van 1962. En... Uh, dat is zo leuk, want het geheel, dat is geïmproviseerd tot stand gekomen. Die twee heren werden dus bij elkaar gezet. Van jongens, nou, uh, we zetten de bandrecorder aan en ga je gang maar. En daar ontstond dus dit legendarische interview uit. Uh, Godfried Baumans dus samen met uh, Wim Zonneveld. 1962, de premieplaat. En dit zijn de Hollies. Long Cool Woman. Ah. Oh ja, er zat ook nog een zwarte jurk aan. In de black dress. Joehoe! Black Dress. Dat waren de, de hollies. En, uh, ik zou nu de confrontatie doen, maar dat stel ik nog heel even uit. Want ik kreeg ineens een heel ander idee. Ik had twee leuke liedjes luisteren, maar ik wil toch wat anders. Dus je komt hierna. Dit is Lordy. En dat heet Sober. The, The Rolling Stones, The Beatles, de confrontatie. Vandaag precies 50 jaar geleden dat de Beatles starten met de opnames voor uh, All You Need Is Love. Niet voor het televisieprogramma, maar voor het liedje. En nummer uh, dat uh, eigenlijk de mooiste promotie kreeg die je maar uh, kon krijgen, want uh, ze waren wel slim in Engeland, want uh, in uh, datzelfde jaar 1967 vond uh, de eerste wereldwijde satellietuitzending plaats. Die heette Our World. En elk land kon zich daarin uh, presenteren. Een avondvullende uitzending was dat. En Engeland uh, nou, die bracht gewoon de Beatles in. Dat ja. nou, was heel slim. Dat is een wereldwijde promotie voor hun nieuwste single. dat is wel heel mooi. En dat werd natuurlijk ook een beetje gelijk gebruikt als uh, je hymne, zou ik maar zeggen, voor de Summer of Love. Die uh, op dat moment in volle gang was. En uh, All You Need Is Love werd daar natuurlijk uh, gewoon uh, luidkeels en vaak gezongen. En de Stones, ja, die waren bezig met uh, de opnames voor hun album uh, The Satanic Majesty's Request. Wat ik persoonlijk een van hun minste albums vind, maar dat is niet belangrijk. Ehm... Uh, en tijdens diezelfde opnamesessions, uh, gebeurde het dat de heren werden opgepakt wegens uh, drugsbezit. Zowel Keith Richard als, als, als, Nick uh, uh, Jagger. En andere zaken. En ze werden dus gewoon een paar dagen opgesloten. En zij besloten dat eventjes, uh, te verwerken in, uh, een single die ze uitbrachten. Die niet op dat album terecht kwam, maar gewoon die single die ze uitbrachten. Uh, en vandaar die gevangenisgeluiden ervoor. En dat heette dus We Love You. Dus twee liefdesliedjes. Twee liedjes uit de Summer of Love 1967. Uh, van de Beatles en de Stones. Nou, een leuke confrontatie. Al zeg ik het zelf. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, we gaan verder. Hoop ik. Nou, dat was nog een klein vlakje. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Ja, door mezelf. Ja. Leuk. Gewoon, heel simpel. De stadsvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West eh, pleit vandaag in de Telegraaf... om een leeftijdsgrens in te stellen voor het kopen van lachgaspatronen. Eh, jongeren gebruiken die patronen en, eh, om er high van te worden. En eh, dat lachgas een populaire druk is geworden... is eh, te zien op de straten van Amsterdam Nieuw-West... bij tijd en wijle bezaaid liggen met gebruikte patronen. Ook in andere plaatsen noem, neemt het gebruik toe... Nergens in Nederland is de vrijwillige brandweer in 2016 zo drastisch af, uh, af uitgedund als in de Zaanstreek Waterland. Tussen 1 januari 2016 en 1 januari, 2, 1 januari 2017 nam het aantal vrijwilligers in die veiligheidsregio met ruim 15% af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook bij andere veiligheidsregio's in Noord-Holland is sprake van een ware leegloop. Op de tweede plaats komt de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, waar begin 19, eh, 2017 8% minder vrijwilligers werkten. Veiligheidsregio Kennemerland zag het aantal vrijwilligers met bijna 6,5 procent... 6,5 dus... ...en komt daarmee na de Zuid-Hollandse veiligheidsregio Hollands Midden... ...op de vierde plaats. Verkeer op de A9 richting Amstelveen... ...heeft vanmorgen voor het Rotterpolderplein vertraging opgelopen door een stotbak. Het toiletonderdeel was van een auto afgevallen en op het asfalt beland... De stortbak kwam op de rechterrijstrook terecht en vervolgens, die vervolgens werd afgesloten. En vielen van uh, circa 5 kilometer uh, voor knooppunt Rotterpolderplein was het gevolg. Inmiddels is de stortbak natuurlijk opgeruimd, die is al lang weg, maar goed. Uh, en de rijstrook weer vrijgegeven, zo meldt de ANWB. De vertraging neemt geleidelijk af en uh, het kan nog enige tijd duren voordat de doorstroom weer normaal is. Nou, dat zal intussen wel zo van zijn, denk ik. De man die in nacht, de nacht van maandag op dinsdag op het station van Heemstede de banden van 14 fietsen liet leeglopen, heeft een opvallende straf gekregen. Hij moest de banden allemaal zelf weer oppompen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 Alle lege banden zelf weer oppompen. En dat vind ik nou eens goede straf. Moeten ze meer doen. Aan de molenwerf in Uitgeest is gisterochtend een uh, wietplantage gevonden door de politie. In een bedrijfspand stonden 150 planten. De wietplantage stond in volle bloei en werd dan ook opgemerkt door de herkenbare wietlucht. Rondom het pand. De politie kreeg hier een anonieme tip over binnen. De stroom werd Illegaal afgetapt en 56-jarige man werd door de politie aangehouden. Ja, dat snap ik nog niet. Legaliseer die handel gewoon. Nee, Dan heb je er last van van, van dat illegale gedoe. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het weer eh, vandaag is prachtig. Hè? Dat kunt u natuurlijk al zien. Als u naar buiten kijkt, dan ziet u dat. Ja, het weer is gewoon prachtig. Het is zo'n prachtig zomermeer weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en bij de weinig wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 23 graden. Kortom, een zomerzondag Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij een geleidelijk tot matig toenemende zuidoostenwind... Eh, daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen schijnt de zon, maar er is ook eh, sluierbewolking. Het blijft droog, maar een enkel buitje later op de dag... is niet helemaal uitgesloten. De zuid- tot zuidoostenwind draait in de middag naar west... en neemt in kracht toe... En de temperatuur stijgt naar ongeveer 26 graden. In de middag zal de temperatuur geleidelijk gaan dalen. Nou, ze hadden ons beloofd tien dagen maar weer. Tot langs de langste dag. Blijft het nou? Ik He? moest u weer niet zeggen? De oude Fleetwood Mac, hè, hun, uh, hun allereerste hit. zal ik maar zeggen, uh, 67 dacht ik of 68, zo'n beetje die band. Nog met uh, Peter Green en Mick Fleetwood natuurlijk, en uh, John McVie. Op Bas. En dat was een, een lekker beentje, toevallig. En later zijn ze natuurlijk wat commerciëler verder gegaan. Maar dit was nog de, de basisbezetting. Vanaf morgen trouwens, voor de mensen die naar het buitenland gaan... ...de mensen die op vakantie moeten, hè. Ja, goed nieuws, hè, voor jullie. Meld NH-nieuws. Want vanaf morgen, dames en heren, zijn er geen roamingkosten meer in de EU... Dus uh, je vrienden in Nederland jaloers maken door vanaf de Costa del Sol een zomerse video met hen te delen. Tot vandaag kon dat flink in de papieren lopen. Zeker als je dat via het 3G of het 4G netwerk deed. Vanaf morgen overigens, en zo meldt dus NH Nieuws, maakt het niet meer uit of je de video vanuit Torremolinos of vanuit Zandvoort verstuurt. Het is het gevolg van de afschaffing van de roamingkosten... voor bellen, sms'en en internetten. Waardoor de kans uh, een stuk kleiner wordt... dat je na je vakantie een torenhoge telefoonrekening ontvangt. Zorgeloos en ongelimiteerd appen streamen en posten dus. Ja, ja, dat is lekker. Uh, als je een van de 28 landen uh, van de Europese Unie bent... Uh, is dat leuk, want daar kan het allemaal... En ook in IJsland, Noorwegen en Dwergstraatje Liechtenstein zijn de roamingkosten afgeschaft. Dus dat betekent dat je dus in die 31 landen voor dezelfde prijs kunt bellen... en internetten tegen dezelfde prijs als je in Nederland betaalt. Nou, voor alle internetverslaafden en appverslaafden is dat natuurlijk fantastisch nieuws. Zeker weten. Goed, we hadden het over Fleetwood Mac... En uh, dan weet je dan ook intussen, dat heb ik u gisteren ook verteld... dat uh, uh, hoe heet ze nou? um, Christine McVie en Lindsay Buckingham samen een nieuw album hebben gemaakt. En dit komt er vanaf en het heet Feel About You. Niet Vlietweldwek, wel twee ex-leden daarvan. Uh, Christine McVie samen met Lindsay uh, Buckingham. En die hebben samen een nieuw album gemaakt onder die naam. En uh, Feel About You. Ja, zo heet het. De politie, zo meldt uh, NH uh, Nieuws, Dat is toch wel een uh, mooie uh, nieuwsvoorziener. De uh, politie rolt een corrupt garagebedrijf op. Verborgen ruimtes en veel cash aangetroffen. In Wormerveer is dat gebeurd. Bij een uh, <coughs> integrale controle van een garagebedrijf aan de inzet in, uh, in Wormer 4 heeft de politie gisteravond minstens 16 auto's en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. In twee van de auto's werden verborgen ruimtes ontdekt. De ingebouwde verborgen ruimtes werden gevonden door de douane. Verborgen compartimenten in auto's worden vervolgens de politie veelal gebruikt. bij het vervoeren van drugs, grote sommen geld of wapens. En daarnaast werden er ook nog auto-onderdelen aangetroffen. die afkomstig zijn van tenminste zeven gestolen auto's. Ja, sorry, maar weer. Ja, ze komen toch overal achter, hè? Die politie. Maar goed, dit is een, wederom een berichtje van en onze nieuwspartner N.A. Ah, nieuws. Jawel, woehoe. En we gaan. Uh, ja, het is zomer. Dus dan heb je ook de jongens van de zomer, oftewel de boys of summer. Hier is ah, uh, Sorry, Don Henley, natuurlijk. Vrij Jansen, dat ga je niet maken. Die man... Nou, goed. Uh, de Don Henley dus. En The Boys of Summer. Nou, eens even kijken naar de klok. We zijn al bijna alweer doorheen. Het gaat lekker snel zo. Hè? Ik denk dat ik nog één plaatje voor u kan rijden. op deze prachtige mooie woensdag. waar de zon vol op schijnt. als je naar buiten kijkt. heerlijke blauwe lucht. strak blauwe lucht. heerlijk is dat toch. dat je dat zomaar kan hebben. in Zandvoort aan Zee. Nou, dit is inderdaad de laatste plaat. want het is nog een lange versie ook. Ik weet zeker dat ik hier één meneer in Zandvoort. als hij luistert, er een heel groot plezier mee doe. maar dit is en het is gelijk ook de laatste van vandaag. Morgen we weer. Tussen 12 en 2, natuurlijk. Maar dan samen met onze eigen Dolly. En vooral die mensen die zitten te wachten op hun examenuitslag. Ik las dat op Facebook. Nou jongens, heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie intussen een telefoontje gehad hebben dat je geslaagd bent. Kijk, tenminste, die schooltas aan de, mag, aan de vlaggenmast hangen. hè? Ja. En is natuurlijk. Poepoe. Zal er weer wat feest gevierd worden de komende dagen. Oh ja, ik kan nog niet vertellen dat het Rare Earth is, hè? Met Get Ready. Ja. Lange versie. Maar die haalt, die haalt het nieuws van twee uur wel. In ieder geval, uh, dank voor het luisteren. En tot morgen. En veel plezier nog met alles wat CFM u vandaag mocht te bieden heeft. Jawel. In ieder geval vanavond, he, Willem Bruist is er weer. Oeh, oeh, nou ik heb weer wat verwacht hoor. Het is 8 en 10. Oh. <coughs> hadden het over uh, uh, slow moves en uh, zware basdreunen. Nou, het zal mij maar Kan nooit zo hard zijn als gisteravond, dus 8.10. <laughs> oh, oh. Wat een buisherrie was dat. Hè. Oh. Maar goed, tot ziens, tot morgen. Dag.